1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Doden bij bomaanslag Italiaanse school. Tofik Dibi wil in elk geval in de Kamer blijven. En doden bij aanslag op militair complex Syrië. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Temperaturen liggen tussen de 16 graden langs de kust en 22 in het zuiden. Morgen wordt het nog een beetje warmer met temperaturen tussen 18 en 24 graden. Er is wel wat meer bewolking en in de middag is er in het binnenland kans op een onweersbui. Bij een bomaanslag in Brindisi in het zuiden van Italië is een dode gevallen. Zeker zes mensen raakten gewond. Correspondent Bas Mesters, wat is er gebeurd? Ja, vanochtend rond 8 uur voor de ingang van een modevakschool... en school voor toerisme Marvillo falcone ontplofte een bom. Die was gemaakt van twee gasflessen, geplaatst bij de ingang... en ging af op het moment dat er leerlingen uit een schoolbusje stapten. Eén um, leerling is uh, daarbij doodgebleven. Anderen zijn uh, zwaar gewond. Eén meisje waarvan uh, men denkt dat ze ook in zeer ernstige toestand is. Twee meisjes geheel verbrand over het hele lichaam... Eén meisje zal de benen waarschijnlijk verliezen. En dan zijn er nog wat andere gewonden. Het is uh, een grote schok voor de hele omgeving daar, voor heel Italië. De school is vernoemd naar de vrouw van de vermoorde rechter Falcone. Zijn en haar man kwamen om bij een aanslag door de maffia begin jaren negentig. Uh, zou dat een aanwijzing kunnen zijn wie er achter deze aanslag zit? Ja, de burgemeester van uh, Brindisi die zegt dat meteen. Die zegt er zijn te veel toevalligheden. Er is een school aangevallen die de naam droeg van de vrouw... van uh, de twintig jaar geleden vermoorde Siciliaanse rechter Giovanni Falcone... op de dag dat een anti caravan een protestmars in Brindisi zou aankomen. En um, de studenten die op die school zaten... hadden ook nog eens een prijs gewonnen in de strijd voor de legaliteit. Uh, en het zijn ook de jongeren in uh, Zuid-Italië... die het meest protesteren tegen de maffia. En daarnaast was er een week geleden ook al een uh, grote um, arrestatiegolf richting eh, de lokale maffia, de Sacra Corona Unita. Eh, men telt dat allemaal bij elkaar op en denkt aan de maffia. Maar de officiële onderzoeksautoriteiten die willen nog niet zo ver gaan. Die zeggen het is, zou oppervlakkig zijn om zo snel al dergelijke conclusies te trekken. De burgemeester heeft dus al eh, iets gezegd erover. Eh, hoe is er in de rest van Italië op gereageerd? Ja, natuurlijk eh, geschokt. Eh, politici reageren. Iedereen volgt het. Men eh, is bevreesd voor een nieuw Seizoen met aanslagen zoals twintig jaar geleden door de maffia. De spanningen lopen al een tijdje op vanwege de crisis die toeneemt. Er is al een aanslag geweest op een, op een um, industrieel in Noord-Italië. Je heeft zijn voet daarbij verloren. De spanningen lopen op omdat men vindt dat uh, het wordt moeilijker gewoon om. Um, de, zaakje, de touwtjes aan een te knopen in deze crisistijd. En op dat soort momenten wordt er ook altijd misbruik van gemaakt... door mensen die dat willen. En uh, daar is men bang voor, dat er opnieuw zo'n golf aan zit te komen in Italië. Correspondent Bas Mesters. Tovic Dibi wil ook in de Tweede Kamer blijven voor GroenLinks... als hij de verkiezingen om het lijsttrekkerschap verliest... van de huidige fractievoorzitter Jolande Sap. Dat zei Dibi in het Radio 1-programma Tros Kramer-Breed. Ik wil... Um...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 een kandidaat de commissie van GroenLinks die vindt dat Dibi ongeschikt is als leider. Kritiek van de commissie is zo stevig dat Dibi bij de trots concludeerde dat hij op basis van dit advies nooit Tweede Kamerlid had kunnen worden. Een aantal jaar geleden kreeg Dibi juist veel lof toegezwaaid voor zijn optreden als parlementariër door eenzelfde commissie. Onder druk van veel partijleden bepaalde het bestuur gisteravond... dat Dibi toch aan de lijsttrekkersverkiezing mag meedoen. ik Dibi zei bij het roskamerbreed dat hij het ongemakkelijk vindt... dat ook partijvoorzitter Wening hem ongeschikt lijkt te vinden. Ik vind persoonlijk dat um, het bestuur geen stemadvies moet geven. Kijk, ze hebben eigenlijk al hun kandidaat gekozen. D dat, is wat het ge dat was het gevoel wat ik um, ervoor gisteren... En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 Een getergde dibi dus, maar hij wil die boosheid van de afgelopen dagen nu wel begraven. Hij wil vooral vooruitkijken en niet te veel terugkijken op de discussie over de procedure. En hij verwacht dat GroenLinks hier uiteindelijk sterker uit zal komen. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker zeven mensen omgekomen. Honderd mensen raakten gewond. Explosie was op de parkeerplaats van een militair complex in Der al zoer in het oosten van het land. De Syrische overheid zegt dat het om een bomauto ging met 500 kilo explosieven. Syrische Staatstelevisie heeft beelden laten zien van beschadigde gebouwen... kapotte auto's en gekantelde vrachtwagens. Waarnemers van de Verenigde Naties hebben de plek van de aanslag inmiddels bezocht. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De lancering van de allereerste commerciële vrachtraket... naar het internationale ruimtestation ISS is op het allerlaatste moment afgebroken. 2, 1, 0, en lift-off. We hebben een cut-off. Liftoff ja, Dat ging dus niet goed. De Dragon, zoals de raket heet, zou voedsel, kleding en computers naar het ISS brengen. Astronaut André Kuipers zit nu in het ruimtestation. Het bedrijf SpaceX zei zojuist op een persconferentie dat er een probleem was met de druk in een van de raketmotoren. Die was te hoog opgelopen. Dat werd pas op het allerlaatste moment ontdekt. So we hadden een nominele countdown. Right until about T minus 0.5 seconds. Uh, engine controller noted. Uh... High chamber pressure in engine 5. software what it was supposed to do. Aborted engine 5. Het systeem deed dus vervolgens wat het moest doen, zei de topvrouw van SpaceX. De lancering werd afgebroken. Wetenschapsjournalist Govert Schilling die vindt niet dat dit negatief afstraalt op SpaceX. Kijk, er zijn nu mensen die zeggen van de lancering is mislukt. Een slechte beurt voor SpaceX. Dat is natuurlijk juist niet het geval. Het feit dat ze in staat zijn om zo'n ingewikkeld.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 In Duitsland hebben de werkgevers in de metaalsector en de machtige vakbond IG Metaal een loonakkoord bereikt. De lonen van de 3,6 miljoen metaalwerkers gaan in de eenjarige CAO met 4,3 omhoog. Het is de grootste jaarlijkse loonstijging in meer dan 10 jaar voor werknemers in de Duitse metaal- en elektrosector. Door de overeenkomst zijn dreigende stakingen van de baan. Chinese dissident Chen Guangcheng en zijn gezin hebben China verlaten... Ze zijn onderweg naar de luchthaven Newark in de buurt van New York in de Verenigde Staten. De blinde Chen werd vanochtend onverwacht vanuit een ziekenhuis naar het vliegveld gebracht. Vorige maand ontsnapte hij aan het huisarrest... en vluchtte naar de Amerikaanse ambassade waar hij zes dagen verbleef. Sindsdien lag Chen in een ziekenhuis. Ondanks werd bekend dat Amerikanen hem een studievisum willen geven. In de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn duizenden mensen op de been voor een protest tegen president Ma. Aanleiding voor de demonstratie is het economische beleid van Ma. De betogers zijn er onder meer kwaad over dat Ma de energieprijzen heeft verhoogd, kort na zijn herverkiezing in januari. De grootste oppositiepartij van Taiwan, de Democratische Progressieve Partij, verwacht dat 100.000 mensen zullen meedoen aan de demonstratie. De Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, zegt dat het vijfpartijenakkoord slecht uitpakt voor de bouw. De sector zou tussen 2014 en 2017 jaarlijks 2,5 miljard euro kunnen mislopen, omdat er minder geld zal zijn om in de woningbouw te investeren. En ook zouden er mogelijk 20.000 banen verdwijnen. In het vijfpartijenakkoord gelden strengere regels voor nieuwe hypotheken. De EIB is bang dat daardoor minder mensen een woning kunnen kopen.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 Britse prinses Anne die droeg de lantaarn met de vlam het vliegtuig uit... waar stervoetballer David Beckham klaarstond om de fakkel te ontsteken. Midden 8000 mensen zullen het Olympisch vuur in een estavette-tocht... van ruim 12.000 kilometer door heel Groot-Brittannië dragen. Op 27 juli komt de vlam dan aan bij het Olympisch Stadion in Londen... voor de openingsceremonie van het sportfeest. Bijna 3000 militairen hebben op het Britse kasteel Windsor Castle... een eerbetoon gebracht aan koningin Elizabeth ter ere van haar 60-jarig regeringsjubileum. Een groot defilé met leden van de landmacht, marine en luchtmacht... liep marcherend langs de 86-jarige koningin... over de binnenplaats van het landgoed. En koningin Elizabeth, gekleed in een fel blauwe mantel en dito-hoed... keek van onder een afdak toe. In a short while, nearly 3,000 soldiers, sailors, airmen, and women will parade along the long walk here into the quadrangle, past their Colonel in Chief, the Guard of Honour, the Queen. The flypast will be made by nine Typhoon aircraft, and their formation will be the Diamond Nine. And the march into the quadrangle begins. The navy first, all in order of age. The navy, the senior service, then the army, and then the youngest service, the Royal Air Force. And there we see the queen leaving the quadrangle and making her way down through the town of Windsor. Het hier aan koningin Elisabeth bracht veel bekijks. Langs de route in Windsor stonden ongeveer 20.000 mensen. Met het defilé wordt de warme band benadrukt... die de 86-jarige koningin heeft met de strijdkrachten. Sport. Vanavond is het dan zover. De UEFA verwacht dat de wereldvrijheid ruim 300 miljoen mensen gaan kijken... naar de finale van de Champions League. In 200 landen wordt de wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea uitgezonden. Bayern speelt in het eigen stadion, de Allianz Arena. Het zorgt ervoor dat sommigen de ploeg van Joep Heinkes als favoriet zien. Maar dat woord wil Heinkes niet horen. In zo'n Champions league endspiel ja, er zijn geen favorieten. Dat, Besonders niet tegen Chelsea, want dat is een mannschaft... Wo ook veel oudere spelers nationaal alles gewonnen hebben en voor die het ook de grote Traum wäre die Champions League te winnen. Bayern zal dus zwaar krijgen tegen de ervaring van Chelsea, denkt Heinkes. En een van die ervaren spelers is Frank Lampard. Hij verloor met Chelsea in 2008 de Champions League finale tegen Manchester in Moskou en die ervaring wil Lampert omzetten in iets positiefs. We've been very lucky to win finals to win leagues in England, but je. Um, occasionally you lose and I think the experience you get um you realize that you have to take the positives and you have to become more determined of every defeat so i think there's nothing more from moscow than remembering that feeling of of losing remember the disappointment afterwards and use that to inspire us to make the best of the opportunity ja en bij Bayern misschien niet favoriet maar trainer Joep Heinkes is wel blij met het thuisvoordeel dat we hier in eigen stadion spelen in de eigen cabine ons uh, cabine ons omzien Etcetera, ja, etcetera. Dat we ook geen graashalm kennen, of mijn speler. En dat kan de ausschlaggebieden punt zijn. Bayern kan zich lekker omkleden in de eigen kleedkamer... en de spelers die kennen elk stukje gras in de Allianz Arena. En dat kan de doorslag geven, denkt Heinkes. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, John Sahoka. Met een korte file op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle... bij Amersfoort-Vathorst, drie kilometer. De rechte is dicht. Dat was niet John Sjokka, maar John Bakker. Dankjewel, John. T-Lines, de, de hoofdpunten bij een bomaanslag op een school in de Italiaanse stad Brindisi. Zeker één dode gevallen. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. GroenLinks-parlementariër Tovic Dibi die zegt dat hij hoe dan ook in de Kamer wil blijven... ook als hij de lijsttrekkersverkiezing verliest van Jolande Sap. In het oosten van Syrië is een aanslag gepleegd op een militair complex. Zeker zeven mensen kwamen om het leven en er raakten zo'n honderd mensen gewond. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland... en het Nederlands bedrijfsleven. En elke week bespreken we het nieuws met ons ondernemerspanel. Vandaag bestaat dat panel uit twee klinkende namen. Ton Anbeck, bestuursvoorzitter van Beterbed en internetondernemer Ronnie Overgoor. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. En internetondernemer, mag dat nog, meneer Overgoor? Want het is uh, zo'n beladen titel aan het worden. Ja, het wordt wederom een beladen titel. Dat was het een tijdje geleden ook al, toen ik in de eerste hype-tijd zat. Uh, <laughs> maar dat wordt tegenwoordig weer. Dus, uh, dus ik noem me steeds vaker media-ondernemer. Media-ondernemer. Dat vind, ik, vind ik algemene. Precies. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Eerst even wie... Hebben wij nou een tafel? Nou, we weten namen nu. Maar wat doen die mannen dan wel niet? Als uh, media-ondernemer of als uh, CEO van Beterbed. Sinds 2010, meneer Helmbeek, bent u dat? He? CEO van Beterbed. Klopt. Voor die tijd onder meer werkzaam mee. bij Unilever. Ja. Echt scenario, denk ik, er mee opgevoed natuurlijk. Hè. In de Maghreb heeft u gezeten, Libië en Algerije. Onder andere, En ja. daarna bij beddenfabrikant Auping, heb ik me laten ja. vertellen. Klopt, klopt. Zachte landing gehad en dan de, bij Beterbed. In 81 ontstaan, inmiddels uitgegroeid tot een uh, onderneming met 1200 filialen in Europa. Er komt wat bij, er gaat wat af. Uh, maar wij willen even wat kentgetallen. Omzet, netto winst, hoe staat het ermee? De omzet vorig jaar was uh, 400 uh, miljoen ongeveer. Mm -hmm. En de netto winst was ongeveer 28 miljoen. Juist. En die netto-winst was iets hoger dan het jaar daarvoor? Ja, correct. correct. Maar niet in Nederland gehaald. Daar gaan we het straks weer over hebben. <laughs> Hoeveel mensen heeft u aan het werk zo? Uh, op, op voltijdsbasis rond de 2500. Mm -hmm allemaal eigen vestigingen of zijn het ook franchise? We hebben allemaal eigen vestigingen. Okay. Wat is het belangrijkste wat nu speelt binnen Beterbed? Nou, binnen Beterbed hebben we eigenlijk twee dingen die spelen. We hebben uh, hele positieve ontwikkelingen in Duitsland. Met uh, hele, hele grote groei. Ook hele hoge like-for-like -like groei. Dus als je de, de winkels uh, gelijk houdt die we vorig jaar en dit, dit jaar hebben. Mm -hmm. En in Nederland is dat natuurlijk een stuk lastiger. Hoor, omdat we in Nederland naast de eurocrisis die de Duitsers hebben, een woningmarktcrisis uh, een hebben en een ja. pensioencrisis hebben. Mm -hmm. En bovendien uh, beleggen heel veel Nederlanders uh, op de beurs, 30 procent. Ja. En dat doen Duitsers niet? Veel minder, ongeveer 5 procent. Ja. Dus de gezinnen heb ik het over, de ja. privépersonen. Dat betekent dat eigenlijk uh, de perceptie van mensen veel negatiever is in Nederland. Hm. En dat uit zich ook in een heel erg laag, historisch laag, sinds 1986, consumentenvertrouwen. Ja. En dat raakt ons in Nederland. duidelijk Over die woningmarkt gaan we zo uitgebreid even ja. praten. Want er zijn vandaag wat nieuwe kentgetallen gekomen, even een hele persoonlijke. Wat is uw grootste businessblunder? Wil ik van al mijn gasten elke week weten. En u mag niet achterblijven. Nee, nee, zeker. Ik begreep het. Uh, nee, als ik terugkijk, dan is denk ik het belangrijkste... Uh, wat je in het begin, en zeker bij u nu even geleerd wordt... is heel erg op marktonderzoekcijfers te sturen. Ja. En ik heb eigenlijk geleerd uh, dat je veel meer op je gevoel moet sturen... en dat je marktonderzoek moet gebruiken om dat gevoel juist te toetsen. Yes. En dat is eigenlijk wat ik doe. Uh, en wat wint er dan? Het buikgevoel. Toch. Dat gaat 9 van de 10 keer goed. Ja. En uh, die tiende keer is helemaal niet erg. Fouten maken mag. Niet ja. twee keer dezelfde en geen dom alsjeblieft. Hele goeie. Het is een, blind, een blunder die u ten goede heeft gekeerd. Ronnie Overgoor, eind jaren 90 van de vorige eeuw directeur... van een van de grootste internetbureaus van Nederland... midden in de bubbel, Explainer DC... Ja. Van sky high met heel veel werknemers en miljoenen op de bank. Hm. Naar rock bottom, alles kwijt. iedereen, eh, iedereen Van, van multimiljonair naar de klote in een half jaar. In een nutshell. En ook een hele hoop geleerd. Nou, we gaan straks ja. ook van u horen wat uw grootste businessblunder was. Maar kan raden. Inmiddels adviseur van bedrijven en ondernemers. En start volgende maand een online videokanaal. Eigenlijk een televisiezender, Seven Ditches. Ja. Klopt, een online televisiestation. Ja. ja, ik denk dat daar ruimte voor is. Ik denk dat er, uh, uh, nou ja, dat merk je ook in dit programma... er valt veel te bepraten. En, uh, en traditionele mediakanalen, uh, daar is vaak te weinig tijd. En dat moet, uh, dat moet allemaal in soundbites en, uh, en in een paar minuutjes. Ja. En ik denk dat er ruimte is voor een station dat er ruimte neemt... voor, uh, voor de wat langere gesprekken, slow tv noem het maar. Ja, dat is al een keer geprobeerd best... met het gesprek, niet gelukt. Nee, en logisch, omdat die een paar essentiële fouten hebben gemaakt. Oh, ja. uh, en, en het belangrijkste is dat ze een, uh, het model van het gesprek... was een traditioneel tv-kanaal. En als je een traditioneel... TV-kanaal volgens de traditionele methode in het leven roept, dan zul je heel veel uh, uh, zeg maar kijkers moeten trekken om, uh, om het rendabel te krijgen. En als je het hele spelletje via het web speelt, dan is dat een heel ander businessmodel. Over je iPad gaan we straks uitgebreid over praten. Uh, hoeveel medewerkers op dit moment binnen Nul. Het bedrijf? Nul, oh, daar ben ik zo gelukkig mee. Alleen <laughs> ja. over, zelf. zelf, CEO, secretaresse en OVJ. Helemaal zelf. Kijk eens dan. Ja, yeah. uh, omzet, netto winst? Uh, ik denk dat ik dit jaar uh, in mijn eentje de 3-4 ton ga aantikken. Dat is netjes waarvan winst? Ja, god, je kent het. Ik bedoel, volgens mij zit jij een beetje in dezelfde lijn. of business. Dus veel kosten heb ik niet buiten een auto en een, en een Apple. En dan heb je het wel eens een beetje gehad. Veel dagvoorzitterschappen, ja, veel, veel optredens, ja, je veel Ja, ik sta honderd keer per jaar op het podium. Honderd ja. keer per jaar? Ja. Wie is maar... de grootste concurrent? Uh, typisch is jij, Jord Kelder, Annemarie van Gaal. <laughs> uh, je kent het circuit. Gewoon de, de, de, de Umberto Tans. Gewoon mm -hmm. de, de, de, de dagvoorzitters en de presentatoren in okay. het land. Ik nestel me in, in, in die categorie met trots. Wat is het belangrijkste wat nu speelt binnen je adviespraktijk? Uh, nog steeds het stoeien van ondernemers met, uh, met alles wat met internet te maken heeft. Ik bedoel, voor mij is het mijn thuishaven. Ik leef op internet. Het is mijn core business. Uh, maar elke keer als ik weer voor een zaal met ja, de MKB'ers sta. Uh, dan, uh, dan valt het mij weer op dat ze enorm lopen te stoeien. Uh, wat ze met dat kanaal kunnen doen. Uh, en er worden nog steeds heel veel fouten gemaakt. Op het gebied van social media op dit moment bijvoorbeeld. Uh, wat moeten we daarmee? En uh, dat is ook met name waar ik heel veel over praat. Ze ja, willen allemaal wel, maar de richting geven ze ja, zelf kunnen heel, ze niet. Ja, dus uh, ze hebben de klok horen luiden, maar weten absoluut nog niet uh, waar dat ding uh, hangt. En, en Dus dat, daar is heel veel werk te verrichten ja. uh, om ze op het goede pad te... Uh, en, en er wordt te veel onzin verkocht ook, door consultants. We, we moeten allemaal wat met social media. Ja. En dat soort mm -hmm. grappen allemaal. Ja. Daarom ben ik ook blij dat ik geen bureaudirecteur meer ben. Uh, en ja. dat ik niks meer hoef te verkopen. Zeg maar. Dat is wel prettig. Ja, ja. Ja, dan we maar, het ja, Twitter het zijn. beter bed en uh, Facebook het ook, of niet? Nee, we volgen het wel heel erg goed. Maar we hebben geen Facebook-pagina ja. En uh, we hebben wel een Twitter-account uh, vanuit het bedrijf. Ja. En dan volgen we natuurlijk heel erg goed wat er, wat er gezegd wordt over ons. Nee, uh, en, uh, maar je voegt ni niks toe, zelf geen tweets? Nee, ik zelf niet. Wat gek. Nee, ik volg ja, het wel. wel maar doet. ik voeg niks daar toe. Daar dan. liggen kansen. Ja, nee, daar liggen kansen. Ik haal, ja. haal 20-25% van mijn klussen rechtstreeks van, van de Twitter Juist. Van. Ik twitter niet. Dan mis <laughs> ik dus een hele hoop. Even persoonlijk, wat is je grootste businessblunder al die over, hoor? Nou, dan moeten we toch terug naar de toch eerste... Toch een kleiner zien. Ja, nou, dat was niet in zijn geheel een blunder, want ik nee. heb daar waanzinnig veel geleerd. Maar ik denk dat we toen in die tijd van banken en, uh, en financiers uh, twee dingen leerden. Het was, uh, dat was burn rate, dat heet nu verlies draaien. Uh, en het heet, uh, en de tweede wat we leerden, van de banken leerden we dat. En het tweede was headcount, dat was heel veel mensen aannemen. Want hoe meer, hoe meer mensen je had, hoe meer het bureau waard werd. En dat zijn toch wel achteraf gezien twee behoorlijke business blunders geweest. Ja. We gaan aan de kant hier, hè? Goed. Met u wel, nemen. Uitstekend. Onderwerp vandaag in het NRC. NRC Handelsblad. Daar waarschuwt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. voor het feit dat met de huidige plannen en het Koenloesakkoord. He, we praten over de woningmarkt. Nu zei net al, meneer Almbeek. we hebben er last van dat er schade gaat, gaat komen de komende jaren. door de ingrepen die er zijn. De hypotheekrenteaftrek, zegt hij, die moet je op een andere manier dan nu. Niet helemaal totaal afschaffen. Doe je dat niet, dan gaat dat de bouw 2,5 miljard euro inkomsten kosten en 20.000 voltijdsbanen. Andere cijfers. Over het eerste kwartaal zijn er 4000 bedrijven failliet gegaan. 676 daarvan. Dat is 37% komt uit die bouw. Aan u de vraag, is dat erg? Nee, natuurlijk is dat erg. Ik bedoel, zeker in deze tijd. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen, denk ik, dat uh, meneer, deze meneer helemaal gelijk heeft in wat hij zegt. Um, dat, dat het inderdaad volgens mij op een veel gelijkmatiger en gebalanceerdere manier kan. Want op dit moment hou je, de, hou je eigenlijk die woningmarkt op slot. Mm. En dat is eigenlijk het jammeren van het huidige akkoord. Kijk, dat we een akkoord hebben en dat dit akkoord er is, of een soortgelijk akkoord, daar is iedereen denk ik het wel over eens, dat is prima. Het gaat er alleen om, uh, hoe ga je om met de crisis die wij hebben? Nou, we hebben naast de eurocrisis, wat vele landen hebben, hebben we twee unieke dingen. De pensioencrisis en we hebben de woningmarktcrisis. Ja. In Duitsland en helaas, en hebben ze dat niet, hè? Nee, helaas ja. zien wij daar geen maatregelen voor. Kijk, en we praten nu in dit hele akkoord en alles daaromheen... Nog ineens ja. over de pensioencrisis. Maar volgend jaar in april gaan vele pensioenfondsen, als het zo doorgaat, gaan korter tussen de 5 ja. en de 10 ja. procent. Ja. Even terug naar die woning. En naar mensen die... die 50 zijn, niet onbelangrijk, ja. die worden bang. Ja, precies. Ja. die moeten nu gaan posten. En die, gaan, die, Krijgen die ze en nog die, wel. En die blijven sparen. Wat, wat op zich een logische beslissing is. Maar die is. hadden een huis, hè? die hadden de vaste waarde in een huis. In ja, van, maar dat huis op. wordt minder waard. Ja. En als jij een, een, een hypotheek hebt genomen een aantal hm. jaren geleden van, uh, van twee tonnen in je huis is nog maar 150 waard. Ja. Dan komt de bank toch met je praten. Maar die woningcrisis die wij hebben, de Duitsers niet, ligt het niet gewoon kaart aan het feit dat wij die aftrek hebben ja misschien wel. Ik bedoel, wat dat betreft be, be, bezitten. Wat ja, dat we, we, we betreft, hebben een inflatoren uh, idee over onze huizen. ja, huizen ja, ja bedoel, ik zit zelf in de situatie. ik, ik, ik, los, <laughs> ik los helemaal niks af. En, en ik heb natuurlijk in principe je wordt beloond voor het hebben van schulden. dat is een beetje het belonen voor het draaien van ja. verlies. Mm -hmm. en, en hoe groter je de schuld maakt, hoe, hoe harder je wordt beloond. en daar zit op zich natuurlijk iets geefs in. Ik denk, trouwens, ik denk trouwens dat het belangrijkste van het probleem, want ik, ik ben absoluut geen kenner op dit gebied. en, en met mij denk ik heel velen. dus ik denk dat het een van de belangrijkste problemen ook is, want er ligt dan nu weer een akkoord te vragen. Is voor hoe lang. Uh, ik denk dat het ook tijd wordt dat mensen in Nederland zeg maar de massa gewoon in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd hoe het nou zit en ja. dan ook een, een stuk rust er is voor zeg maar een langere periode zodat ja. mensen uh, uh, snappen wat er en, aan en de hele rotte onder ligt er een politieke agenda die naar 12 september naar verkiezingen toe wijst, wij, werkt hè? dat is het probleem denk ja. ik. Ja. En, en dan is maar weer afvragen wat er daarna weer gebeurt. Maar Nog even, ook en nu de vraag van u overgehoord. Is het erg dat er zoveel bouwbedrijven failliet gaan? Er zijn er toch gewoon veel te veel? Ik zou je ook kunnen zeggen. Ja, nee. Is, ja, ja, nee, het, Ja, het is erg voor iedereen die onderneemt in die sector. En die, uh, en, en, die, die uh, nu failliet gaat. Of uh, de, het hoofd niet meer boven water kan houden. Aan de andere ja. kant, ja, de markt bepaalt. Weet je? Dus uh, dat is het harde gelach van een ondernemer. En als jij in een branche zit die slecht gaat... Ja, dan zul je jezelf moeten... Uh, ja. ik, bedoel, ik, ken het, ik ken het spelletje een beetje. Ik was ooit koning en anderhalf jaar later was, was er geen klant meer die zaken met ons wilde doen. Dat is een heel raar besef. Maar ja, dan kun je gaan huilen... maar dan kun je ook eh, je, je kon draaien en wat anders gaan doen. Dat eh... En ooit heeft u daarover gezegd... we waren eh, met enige dd gingen we met kleine klanten om. Daar deden we het eigenlijk niet meer voor. Wij waren arrogant. Wij zeiden ja. tegen onze accountmanagers... klanten onder een ton de deur wijzen. Want dat is te, we moeten Daar ambitie... Daar verliezen we niks aan. Ja. Nee, en dat heeft ons absoluut de kop gekost. Dus, mm -hmm. ve, dus dat is een van de lessen die ik heb geleerd. is inderdaad, kleine klanten, jongens. Echt heel veel kleine klanten maken ook eh, een hele grote. Dus, uh, maar aan de andere kant, nogmaals, als een markt instort en, en dat niet meer is, dan kun je de waarheid van gisteren vasthouden. Maar ja, daar heb je als ondernemer heel weinig en aan. De wereld is veranderlijk aan het worden. Maar we hebben natuurlijk een bubbel gecreëerd met elkaar. Dat ja. je in Duitsland kijkt waar de huizen in 1986 of tot voor kort. de prijzen van de huizen waren ongeveer gelijk. Omdat je in Duitsland als je een huis koopt 30% eigen geld moet meenemen. Ja. De rentepercentage liggen er ook lager die je daar moet betalen. Dat hebben wij niet. Bij ons is dat allemaal gesubsidieerd. Dus op zich is daar een probleem. Ja. Dat moet ook hersteld worden. Moet ook op zich op een rechtvaardige manier, ook tussen verschillende inkomensgroepen gebeuren. Alleen de vraag is hoe. En op dit moment nemen ze maatregelen die wel geld opleveren. En die overigens heel veel effect hebben op de consumptie. Maar die uiteindelijk niks oplossen op dit moment. En daar blijft de markt van op slot. Dat is denk ik niet goed voor het land. En zeker niet voor heel veel ondernemers. Um, en voor een stukje consumentenvertrouwen. Ja, dus Van Hoek heeft wel gelijk. Ja. Ja, ik denk dat hij op zich uh, absoluut een punt heeft. Okay. Ander, ja. ander verhaal uit de krant. Viel mij op, leuk, vandaag in het FD. FD weekend uiteraard, de weekendkrant uh, uh, van het financieel Dagblad. 350.000 Bavaria jurkjes op zoek naar een eigenaar. Dat is wel leuk, want we krijgen het EK Voetbal... Alle rechten zijn weer dichtgetimmerd. Heineken is hoofdsponsor in Polen en Oekraïne straks. Dus er komt geen ander flesje bier dan van dat Amsterdamse merk. Uh, behalve de mannen uit, uh, uit uh, het zuiden des lands. Want die hebben als goede Brabanders vorige keer al zo'n oranje jurkje. Dat weten we allemaal nog in Zuid-Afrika op de, op de uh, tribunes gehad. Wat leidde tot het oppakken van 15 mooie meiden in zo ja. die Zo'n jurkje, die in de bak gezeten hebben 24 verlaat, minuten. Precies. Maar dan eens even vraag ik als we, uh, aan twee ondernemers. die uh, ook wat weten van marketing. als je nou over grill je marketing praat. weer een nieuw jurkje. Zat niet een beetje in de. Ja, de pad. Ja, absoluut risicovol. Ik bedoel, ze doen het wel weer geniaal. Ik bedoel, ten eerste, het jurkje natuurlijk gaaf uit. En, en wat erin zit ook prima. Er, er zit weer een dikke humor in. Hè. Er zit een labeltje aan de binnenkant: don't, don't wear in stadium. Weet oh, je wel? Dus dat, ja, het is echt hilarisch. Gedaan. U heeft hem al jurkje. Uh, nee, nee, nee, ik heb hem zelf niet. Hij, hij, hij past mij net niet. Maar het, uh, het risico zit absoluut in, in, in het feit dat ze het al een keer gedaan hebben. En, mm -hmm. dat, uh, en, en er zit natuurlijk ook risico's aan guerrilla marketing. Uh, weet je, het kan een hele negatieve uitwerking hebben op merk, maar weet je, um, op deze manier spelen met wat niet mag, dat doet Bavaria, Bavaria vind ik heel sterk. Ja, dus maar ik ben benieuwd wat ze straks gaan doen in de stadions. Jaloers, meneer Albeek, als u dit soort dingen ziet. Nou, nee hoor, dit soort dingen hebben we natuurlijk in het verleden ook wel gedaan, ook vanuit Unilever op een andere manier, maar ik denk dat Bavaria dit fantastisch doet. En het is natuurlijk heel bijzonder dat je in plaats van je richt op mannen, juist op vrouwen, ja. op deze manier, Precies, je de als de doelgroep. Ja. Dat, ja, ja, ja. dat, dat, dat is natuurlijk heel slim en dat doen ze ook heel erg goed. Hm. Maar je krijgt een je kratje, je krijgt een jurkje van je meisje. Ja, absoluut. <laughs> dat is natuurlijk geweldig. Die dat nooit gaat aantrekken. Nee, nee absoluut. Mijn meisje niet hoeveel dat, kerels ik gezien heb <laughs> in stadions met een Bavaria jurkje, dat wil u niet, dat wil u niet weten. Dat zou jou mooi staan. <laughs> ja. ik, uh, ja, ik ben benieuwd wat ze in, ben in de stadions gaan doen. Dat ja. de, de, de activatie van het plan, ik bedoel, het is natuurlijk prachtig dat ze die jurkjes gaan verspreiden nu. Ja. Maar de vraag is wat er straks staat werkelijk. Want dat is natuurlijk, eh, los van room around the brand, is natuurlijk eh, de vraag wat ze op, eh, op het EK nog kunnen ja, doen. Daar moet je net het randje over gaan. Ja, en dat is natuurlijk een trickie. Ja dus uh, dat is spannend. Dat maar zullen tegen ze absoluut, uh, ja, absoluut tegenwerken, maar zullen ze absoluut een uh, plannetjes al voor klaren, ja, We ik. houden met spanning houden, houden aan wat daar gaat gebeuren. Hier, dat ja. waren de kanten. We gaan uh, even terugblikken op de afgelopen week. Weekoverzicht. belangrijkste ondernemersnieuws. belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, leuker kunnen we het niet maken, maar wel uh, belangrijke btw omhoog, en risico omhoog echt versoepeld en leaserijders moeten meer betalen. De inhoud van het lenteakkoord is uitgelekt. Er wordt voorgelegd aan de achterban en de staatssecretaris de staatssecretaris gezegd, ja inderdaad zijn moeilijke keuzes, maar... Daartegenover staan in het akkoord hele goede structurele maatregelen om de economie juist te versterken. De economische structuur te versterken. De arbeidsmarkt te flexibiliseren. Meer zekerheid richting de woningmarkt te geven. De pensioenleeftijd al vanaf 2013 heel langzaam, gradueel te verhogen. Al die maatregelen leiden juist weer tot een betere economische groei. Al dus de jager. En een van, die vijf punten in het, uh, of een van de punten in het vijfpartijakkoord is de btw-verhoging. Die gaat in oktober van 19 naar 21 procent. En dat terwijl de consument nu al minder uitgeeft. Jan Meerman, voorzitter van de koepel van mode en woonwinkels... noemt het een draak van de regeling. En hij heeft een alternatief. Een veel beter plan is die btw-verhoging uit te stellen naar 1 januari. En wat gaat er dan gebeuren? Dat is nou juist het mooie. Die consument die zal juist het vierde kwartaal aangrijpen om meer te gaan uitheven. Dus, beste jagen, doe het niet per 1 oktober, doe het per 1 januari. Kijk eens, dat is mooi. Voor de Sinterklaas zijn alle goed, uh, cadeautjes dan stukken goedkoper. Ja, of dus. het geld, wie, wie zal het zeggen. De Europese focus ligt deze week weer op Griekenland en Spanje. Terwijl de druk op de Spanjaarden steeds groter wordt... is de druk op de Grieken nauwelijks houdbaar meer daarbij... neemt de angst voor besmetting in andere Europese landen toe. IMF-baas Lagarde zegt dat geen enkel land immuun is voor onze eurocrisis. No country is immuun from hardship happening anywhere in other countries. So within a eurozone, a currency union, what happens to any member is going to affect others. So it's it's a collective responsibility that is taken as well, and those decisions should not be taken uh, lightly. En toch zijn er niet alleen maar hele slechte berichten. Chemiebedrijf DSM neemt voedingsstoelleverancier Ocean Nutrition Canada over. DSM betaalt er 420 miljoen euro voor. Bestuursvoorzitter Sibisma. Dat bedrijf maakt uh, zogenaamde goede vetten uh, en die stoppen we in toenemende mate in onze boter, uh, ook in babyvoeding, in uh, wat we noemen uh, supplementen. Uh, DSM is al een hele belangrijke speler op het terrein van voedingsmiddel-ingrediënten. Deze acquisitie versterkt ons verder op dat terrein. En dan toch heel even alvast over Facebook, uh, wat... Uh... Wat heb je het over het succes van Facebook... dan heb je het over de belabberde toestand van Hives. Maar daar kijken ze naar eigen zeggen zonder afschuimt... naar wat er gisteren op de Nestdeck allemaal gebeurde. Maarten Nijkens, marketingmanager van Hives. Ik vind het vooral heel erg interessant. We zijn eigenlijk allemaal internetondernemers. Dit past wel echt naar Amerikaanse cultuur... om met zo'n grote klap uh, live te gaan. En wij vinden het vooral heel interessant. We zien het eigenlijk als een nieuwe stap uh, in de internetwereld. Uh, een soort volwassen, uh, volwassenheid die er nu in komt. Weekoverzicht, weekoverzicht... Ja, is er volwassenheid als je weet dat Facebook ineens zes keer... zoveel waard is als Philips? Nou, is Philips de laatste jaren een beetje kleiner geworden? Maar toch, kijk naar die beurswaarde boven de 100 miljard. Ja, die beursgang, daar gaan we het over hebben met, met onze gasten. Ronnie Overgoor nog steeds aan tafel en Ton Ambeek van Weterbed. Uh, ja, mannen, mannen die een aantal jaren geleden investeerden in Facebook... voordat het ter beurs ging en van meneer Zuckerberg... een klein aandeeltje alvast in de pot krijgen... die zijn nu in één klap rijk. U2-zanger uh, U2 Bono... Hoeft ook nooit meer een plaat te maken. Misschien heel goed, want de zanger zingen kon hij nooit. Maar Toma. hij is ineens de Volgens mij hoeft hij dat hij dan niet meer. Dat hoeft <laughs> als hij dan je al 90 meer. miljoen kan investeren, een paar jaar geleden. Maar hij dan. is nu wel de rijkste muzikant op aarde ja. Uh, ja. in één klap. Dat ja. is wel, uh, wel, wel, Paul hoe, McCartney ingehaald, las ik. Ja. ja, hoe kijkt er al die over, hoor, Als, als media-ondernemer uh, en ex internetondernemer ja. naar die beursgang. Ja, dubbel, dubbel. Aan de ene kant uh, is, uh, ja, om momenten... De, de geilheid van Facebook is natuurlijk waanzinnig om te zien. zo'n Bergmannetje, wat die neerzet is prachtig. Aan de andere kant heb ik er, ja wat ze in Amerika zeggen, bittersweet. En aan de andere kant kijk ik er heel negatief naar. Ik Waarom? Ik, wat waar zit het negatief? Nou. Want hij bouwt een ecosysteem. Iets wat helemaal aan elkaar houdt. Ja, maar ik waar, waar, waar ik. En, en tien jaar geleden werd, werd ik nog met Pek en Veren overal uitge, uitgegooid, maar nu steeds minder. Eigenlijk vind ik dat. Ik, ik hou niet zo van de beurs. Ik hou niet zo van de gokhal en de, de, de greed die de beurs heet. En, uh, is de beurs een gokhal? Dat nee, meent u toch Ja, dat, dat meen ik wel. En, en, en, en het jammere vind ik dat het bij Facebook nu niet meer gaat om het product... En, en om de wereld een stukje beter maken, wat Zuckerberg het altijd over heeft. Maar het is puur een money game geworden en daar, daar, daar heb ik het niet zo op. Hij heeft zich erg verzet, een hele tijd, he, ja. bij die beursgang. En nu ja. dan toch toegelaten. Ja. Wie of wat heeft hem dat doen besluiten? Kunt u in zijn, in zijn hoofd kruipen? Nee, en dat is ook het, daar, daarom ook dat bid. Het sweet gevoel, dat mis ik nu ook in de media. Ik had verwacht dat hij daarin opener zou zijn en zou uitleggen wat zijn persoonlijke drijfveren zijn. Want wat hij dat hij nog steeds aan het roeren zit, is duidelijk. Ik bedoel, hij koopt gewoon Instagram voor een miljardje als hij er zin in heeft, zonder zijn boord in te lichten. Dus dat is natuurlijk een waanzinnig raar figuur. Maar ik had nu verwacht dat hij wat opener zou zijn over zijn echte drijfveren, waarom hij dit doet. Maar ik vrees toch dat hij slachtoffer is geworden van het, uh, vind ik, een beetje foute kapitalisme. Ik, uh, ik heb het daar een beetje mee gehad met die beurs. Van de gokhal mannetje. dat is gewoon een gokhal. Ja, dat zijn ook banken, dus. Eh, die ja, tuurlijk, tuurlijk, natuurlijk. Overleiden. Mensen zeggen wel: steken mij even, jongens, is de tweede internetbubbel weer aan de gang? Ik ja. zeg: jongens, de bubbel, de bubbel zit niet in de internetsector. De bubbel die zit bij de banken, bij de verzekeraars mm. en bij de pensioenmakers. En heb je weer daar, niet geleerd en... na die eerste bubbel? Nee. Uh, begint te rijden. Nee, er nee naar... blijkbaar niet. Oké. Okay. Hoe denkt u erover, Neilberg? Nou ja, dus een beddengigant moet iets kunnen zeggen ja, over een beursgang. Want jullie zijn beursgenoteerd. Ja, dat ook nog eens een Nee, ik denk dat als je ernaar kijkt en je ziet dat er een koerswinst op dit moment is van 100. Het is vijf ja. keer zoveel waard als Philips, wat u ja, zei. Ja. Google heeft geloof ik een koerswindsverhouding van 19. Ja, dan is het natuurlijk fors overgewaardeerd. En dan doet het natuurlijk wel denken aan wat we in 2001 hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk doodzonde. Maar hier, en dat, dat zeggen alle gurus tegen me, dit is niet een Google, dit is niet een zoekmachine. Hier verbind je mensen elkaar. Het is een ecosysteem. Het is een internet in het internet. Ja, is het ook aan de, nee, de ene kant. Maar verstaan. aan de andere kant, ik bedoel, uh, if you want loyalty, buy a dog. Ik bedoel, nu is het populair. <laughs> ja Ik bedoel, kijk naar Hives. Ik bedoel, een paar jaar geleden was, het, was dat super de hippe ja. de hip. En nu, ze mogen het nog heel hard ontkennen. Maar is Hives natuurlijk niet meer, laat ik het dan samenvatten, niet meer zo wat het is. Nee. Uh, en ik wil niet zeggen dat Facebook zomaar snel zal verdwijnen. Maar um, het is natuurlijk, de barrier to entry is natuurlijk laag hè, bij dit soort initiatieven. Ik bedoel, er zit nu een jochie ergens van 18 om een zolderkamer met een waanzinnig idee. En voor je het weet, is het over een jaar uh, iets nieuws wat heel groot kan worden. Ja, ik en die hem tegenkomt. Dat is ja. natuurlijk wel even het Daarnaast verhaal. is natuurlijk wel het businessmodel van Facebook... zoals we dat nu Zodraaien. kennen, is natuurlijk wel heel erg afhankelijk van reclameinkomsten. Ja, want het zijn natuurlijk meer businessmodellen. Nee, nee, en radio, televisie en, en alles wat met media te ja. maken heeft... draait natuurlijk op advertising. Maar, maar ze doen wel... dat niet goed. Nee, nee, dus nee, nee, dus eens, ze zijn niet eens. een effectief advertising-instrument. Nee, onvoldoende heeft. denk ik ten opzichte van anderen. En als je dan hoort en leest dat zelfs uh, General Motors... eigenlijk op dit moment uh, aan het verlaten is... Ja, dat is natuurlijk op zich veelzeggend. Want als iemand het zou moeten weten, is het general motors wel natuurlijk. Ja, precies. Nee, er, zit, er zit absoluut druk op het advertentiemodel. Maar dat is een discussie, die daar komt Facebook wel uit, denk hmm. ik zo. Als je, kijkt naar, als je bereik hebt, dan ben je koning van adverteerders. Het werkt nog niet even. De conversie is nog niet goed. Maar ze hebben zo'n gigantisch bereik. Dat dat voor adverteerders. Nee, dat waar, ja. Als je kijkt ja. naar hun, hun omzet die ze scoren aan adverteerders hmm. euro's, euro's. Dan zit dat wel goed. Een ander aspect. Uh, dat zegt Roo in de Ambeek. Uh, beurs is een, is een gokhal. Uh, iedereen uh, door de geilheid van het, uh, van het, van het aandeel... Uh, ja. Koers het omhoog? Jullie zijn zelf uh, beursgenoteerd. Wat zijn nog de voordelen van, van op die beurs? Hè? Nou ja, het voordeel is dat je. En is niet... het een gok of niet? Nee, ik denk niet dat het een gokhal is. Dus ervan, ik denk, als je kijkt naar internet, natuurlijk, tien jaar geleden en op dit moment rondom dit soort. Uh, mm -hmm. uh, ja, wat sexy introducties zullen we maar zeggen. Dan ja. krijg je dat gevoel wel. Ja. Maar ik denk normaal gesproken dat je natuurlijk mensen gewoon... als ze goed luisteren naar wat analisten laten zien. Wat anderen laten zien in termen van kennis die ze over het bedrijf hebben. En kennis die je zelf kan vergaren via allerlei bladen. Nou, dan, dan kan je daar gewoon goede conclusies uit trekken. En dat geldt bijvoorbeeld voor heel veel bedrijven. En in dit geval lijkt het wat verstandiger om bijvoorbeeld... een beter dividendrendement te scoren. In tijden dat niet kan, dus ja, bedoel dat dat hoeft niet per definitie een, een gokhal te zijn. Nee. Ik begrijp wel dat het op deze manier uh, naar, naar Ronnie overkomt. Ik bedoel, ja. en ik denk dat we allemaal begrijpen wat hij zegt. Maar dit zijn de rocksterren onder de beurs, natuurlijk. Nee, ik je het niet zo best, best omschrijven. Ja, nee, het heeft zo weinig te maken. Ik bedoel, ik weet, ik, ik weet dat een breuk op een gegeven moment zijn free record shop van de beurs afhaalde en dat, daar had ik wel respect voor. Weet je wel, ja. ik bedoel, als ik een onderneming zou hebben, dan zou ik het liever zelf besturen. En, en de smoes van jong, dan heb je geld om te groeien. Dan denk van de groei je iets minder hard. Ik bedoel, kijk naar een Facebook, wat die aan winst binnen Per kwartaal denk ik van ja, als dat, dat kan in ieder geval geen reden zijn naar de beurs te gaan. Als ik, als ik het geld zou scoren wat zij doen, dan heb ik geld zat om te groeien, uh, dus dat kan de reden niet zijn. Dus ik vind een, uh, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben er geen fan van. Oké, okay, dus seven ditjes volgende maand beginnen met een uh, online televisiekanaal. Gaat ja. nooit naar de beurs. Ach, het, jonge, het is niet het, het is zo'n ja, klein, zo'n zo klein. Oh ja, nou, bij deze. Bij deze. Ja? Ja, oh ja, absoluut. Die gaat niet naar de beurs. Nee, niet aan de orde. Okay, maar nog heel, heel eventjes, heel even kort wat. Ja. We weten. Uh, het, is een, het wordt een businesskanaal, RTLZ, BNR, dat gaan jullie in, concurreren. In, in dat gremium wil ik meedoen. Nogmaals, ik denk dat er ruimte is voor ondernemers... om gesprekken te voeren over creativiteit, innovatie, ondernemerschap. Uh, noem het maar op, de thema's die ons ondernemers... Ja. Nou, we uh, hebben hier een webcam hangen, dus eigenlijk doen we het al. Uh, ja, maar jullie zijn ook concurrent wat dat betreft. Alleen ik mis uh, vaak de, de tijd om gewoon een half uur of drie kwartier... met een ondernemer in gesprek te gaan over de dingen waar het over gaat. En ja. die rust, die heb ik, omdat ik het over het web doe. Ja. Maar ik wil absoluut als mediapartij een, een deukende een pak boot te slaan en meedoen in het spel tussen de BNS en de RTLZ. Dat ja. klopt. En waarom niet aansluiten bij de RTLZ en de Op termijn, BNS? misschien. Maar eerst ben ik heel. Ik ben voor de allereerste keer als ondernemer stop ik er eigen geld in. Er gaat een ton ja. eigen geld in. Dus ik ben nu voor de eerste keer in mijn leven echt eigen ondernemer geworden. Ja. Ja. Dus ik wil eerst laten zien dat ik het kan. Ik ben nu druk in gesprek met een partij als bijvoorbeeld een MKB Nederland die waarschijnlijk gaat partneren en sponsor gaat worden. Dus ik wil het eerst zelf neerzetten. En Daarna sta ik absoluut open om met partijen als een FD Media of met een, nou noem maar op, te zijn een aantal zeer logische partijen waar ik mee zou kunnen praten Maar eerst ja. zelf doen. Oké, okay, maar nu uit naar de beurs. Even nee, nog naar het akkoord, maar we, we hadden het net al over die BTW-plannen. Uh, in oktober gaat het, gaat het gebeuren van 19 naar 21 procent. Meneer Almbeek, nou, wat is dat? Wat, wat betekent dat voor jullie? Is het echt belangrijk dat die BTW-verhoging nee, er aankomt? Dit, kijk, iedereen klein? snapt dat de BTW op zich gepakt wordt. Alleen ik denk dat, dat niemand er is te blij mee. Uiteindelijk vergroot het alleen maar een stukje onzekerheid bij consumenten. Want we hebben zoveel maatregelen die op dit moment in de portemonnee gevoeld gaan worden. Nog afgezien van het pensioen, wat volgend jaar erbij gaat komen voor veel mensen. Ja. Um, en ik ben wat dat betreft helemaal met meerman eens. Uh, die we net hoorden die aangeeft. Breng het alsjeblieft naar, uh, naar 1 januari toe. Yeah. Yeah. En uh, laat dat laatste kwartaal zitten. Omdat natuurlijk ook heel veel mensen al goederen besteld gekocht hebben. Voor oude prijzen. Dus ja, dat is natuurlijk maar is erg dat los. geen uitstel van executie dan? Ik bedoel, wat maakt die paar maanden van uit? Ja. Nou ja, het geeft een aantal mensen de gelegenheid om zich daar veel beter op, uh, op aan te passen. Hmm. Dus even uh, die 2% kunnen sparen alvast. Ja. ja doen ze toch. Ja. Is dat belangrijk? Die beetje, of gaan we dat gewoon überhaupt niet merken? Weet je... Um, en dat klinkt misschien makkelijk praten, omdat ik niet in, zeg maar, al te veel geldproblemen heb op dit moment. Maar ik, ik vind als je nog steeds op straat hoort dat er gediscussieerd wordt over het feit dat het Peukie 10 cent duurder wordt en het biertje ja. 30 cent duurder wordt, dan denk je van: jongens, crisis. Weet je, what the fuck? Ik waar hebben we het over? Nee, maar het aantal maatregelen op dit moment wat bij iedereen voelbaar wordt in de portemonnee, als je dat dan afweegt ten opzichte van het feit dat we aan de ontwikkelingssamenwerking niks doen, met alle respect voor wat er met het geld gebeurt, mm -hmm. dan zijn dat keuzes die lastig uit te leggen zijn, denk mm -hmm. ik, naar de bevolking. Ja, en dat eens. is iets wat. Uh, kijk, weet je wat het is? De, de, de, duidelijkheid, duidelijkheid, du ja. in, in jip en Janneke taal, ja. rust in de toko en gewoon de, dat pijngevoel. Ik bedoel, als je, weet je, de overheid is ook een bedrijf ik bedoel, en je moet gewoon geen verlies draaien, punt. Burn rate is geen goed businessmodel. Dus je moet, je moet niet eens 3% orde. verlies draaien, je moet 0% verlies ja. draaien, ja. gewoon punt, weet je wel. En ja. daar moet duidelijkheid over komen, duidelijkheid. Duidelijk. Zachte heel meesters maken stinkende wonden. U was zo hartstikke duidelijk. Zeer bedankt, Toonalbek, voorzitter van BetterBeds Internet internetondernemer <laughs> en Media Enterprise. En baas van 7 overgehoord dank overgekomen. Heren, dank. Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. De Philips Innovation Award is de grootste studentenondernemersprijs van Nederland. Nou, afgelopen dinsdag vond de finale plaats in de Schiecentrale in Rotterdam. Topondernemers, investeerders en medestudenten luisterden naar de pitches van vijf finalisten. En ook onze verslaggever Micha Blok, luisterde mee. Welkom op de finale van de Philips Innovation Award 2012. Vanavond wordt voor de zevende keer de Studentenondernemersprijs van Nederland uitgereikt. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Marcel en ik ben erg blij de spits af te mogen bijten door u te introduceren. Exo Ligament: De oplossing tegen het verzwikken van de enkel. Goedenavond, dames en heren. Mensen hebben steeds efficiëntere en snellere technologie nodig. Computerchips worden dan ook steeds kleiner en sneller. Maar de grens van het kleinst mogelijke deeltje, het atoom, is in zicht. In Delft, in de groep van Leo Kaunhoven, is zo'n soort deeltje ontdekt. U heeft er misschien wel van gehoord. Het Majorana-vermium. Frans van Houten, bestuursvoorzitter van Philips en vanavond juryvoorzitter van deze Studenten-Ondernemersprijs. Waar let u nou op bij die pitches? We letten onder andere of de studenten goed de markt in beeld hebben gebracht... en begrijpen wat hun onderscheidend karakter van het product is. Of ze dan een goede strategie hebben. Of ze een team hebben waarmee ze samen de onderneming van idee naar realiteit kunnen krijgen. Ja, want daar zegt u wat. Van idee naar realiteit. Dat is ook een lastige stap voor veel mensen met een briljant idee. Wat adviseert u mensen? Wij adviseren mensen uh, toch uiteindelijk te gaan doen. Want als je in de idee fase blijft hangen, dan zul je ook nooit leren hoe een idee, ook een echte onderneming kan worden. Dus ik denk dat uh, als we met z'n allen aanmoedigen... dat studenten en slimme mensen uh, plannen maken en ondernemingen starten... dat dat heel erg goed is voor de Nederlandse economie en voor heel Europa. En uh, u bent nu uh, bijna een jaar bestuursvoorzitter van uh, Philips. In hoeverre voelt u zich nou nog ondernemer? Producten blijven altijd maar een bepaald aantal jaren geldig. Daarna moet je iets nieuws. Uh, dus dat geldt voor startende ondernemers, maar dat geldt ook voor Philips. Salem Samhout van N. Samhout, hè, adviesbureau. Ook in de jury vanavond. Ja. Waar let u nou op? Ik let op twee dingen. Heeft het ondernemerschap, is het een goed team? En twee, is het heel snel te scalen? Kan het groot in de wereld worden gemaakt? Want Nederland is in mijn ogen te klein voor een onderneming. Je moet meteen kijken, kun je het global maken? Maar is het een goed team? Ik zie alleen maar mensen alleen daar staan die hun verhaal vertellen. Hoe ziet u dat dan? Nou, dat is voor mij wat erg opvallend is, dat ze allemaal in hun eentje staan. En dat vind ik de zwakte tot nu toe. Het is een ego-show. Wie kan het mooiste vertellen? Maar niet vertel... wie vertelt hoe authentiek ben ik en welk authentiek team heb ik naast me? Raymond Kloosterman van Rituals. U bent expert in het bouwen van een groot merk. Deze studenten staan allemaal aan het begin van hun onderneming. Wat zou u ze nou... Adviseren. Hoe moeten zij hun merk groot gaan maken? Daar heb je geduld voor nodig en doorzettingsvermogen voor nodig. En dat is maar weinig gegeven. En het gaat vanavond ook over groei en over het controleren van je groei als ondernemer. Hoe doet u dat? Hoe houdt u die groei onder controle? Ja, stapje voor stapje. En uh, niet tegen iedere kans ja te zeggen. Uh, en te zorgen dat je supply chain en je organisatie mee kunnen groeien. Uh, dat is één, uh, om te zorgen dat je je bedrijf niet opblaast. En daarnaast is er ook een zakelijke reden dat, dat de cash niet voorhanden is. Dus uh, wij, wij hebben voor onszelf een strategie uitgestippeld dat we een aantal landen zelf doen. Dat we, zo, dat, we, dat, dat we er zoveel doen die we ook financieel kunnen behappen. Dat we het bedrijf niet in gevaar brengen. En zodra een van die landen uh, cash voor technisch in de plus draait, dan mogen we weer naar een nieuw land van onszelf. De winnaar van vanavond, en ik say this in Engels zeggen, de winnaar van is de team Akista. Fred Henny, Akista, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is het? Het is een waterpomp die uh, bedoeld is om velden te irrigeren... voor boeren in derde wereldlanden. En die wordt aangedreven door de kracht van de rivier. Jullie begonnen dan met een idee voor een waterirrigatiesysteem. En is het dan een lastige weg om te gaan... om dat uiteindelijk tot een product te maken? Uh, ja, dat is een proces wat, uh, ja, dat is eigenlijk geen rechtlijnig proces. Je hebt altijd verschillende momenten waarop je weer een stapje terug moet nemen en dan weer opnieuw de situatie moet bekijken. Wat vond je de lastigste fase? Ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk te zeggen op dit moment. Of moet u nog komen? Het, ja, eigenlijk wel. Het gaat tot, tot nu toe eigenlijk steeds, steeds sneller. Het, uh, het is, we zijn dus begonnen zeven maanden geleden pas en het, uh, het gaat eigenlijk steeds harder. Nu komt het moeilijkste misschien het, op het echt in de markt zetten. Ja, ja dat, zal, dat zal uiteindelijk de grootste stap zijn. Om het echt het bedrijf op te richten en uh, daar echt fulltime voor te gaan. de maar nog steeds studerende ondernemers die er echt voor gaan. De reportage hoorde van verslaggever Misha Blok over de Philips Innovation Award. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. In bedrijf. Zo meteen gaan we geld verdienen aan kou op het terras in de winter. Lekker buiten zitten en ja, dan heb je het koud. Nou, daar is iets op gevonden. Eerste aandacht voor gas. Want binnenkort vertrekt de Nederlandse handelsmissie naar Israël... in de hoop heel veel geld te kunnen verdienen aan het in 2009 gevonden gasveld ter waarde van 100 miljard euro, en dat ligt in de Middellandse Zee. Waar een klein land groot in kan zijn, ga ik bespreken met Ben Oudman... van Kiwa Gas Technologies, die in juni meegaat met die handelsmissie. Meneer Oudman, goedemiddag. Goedemiddag. Kiwa, wat is dat voor bedrijf? Ik ken het alleen maar van, de, van, van keurmerken, Kema, Kiwa. Ja, dat is niet commerciële club, of wel? Ja, absoluut. Oh? Absoluut. Ja, oor, voortgekomen uh, uit de waterbedrijven. Mm -hmm. Die hadden een uh, centraal uh, test- en uh, keuringsinstituut... Ja. Dat was Kiva. U vindt het nog steeds in de bouwmarkt, appendages in de bouwmarkt. Daar staat nog Kiva op Kiwa ja, keur ja. Maar ondertussen al uh, nou, in de afgelopen 5-6 jaar verdubbeld in uh, omvang. Uh, gewoon een commercieel bedrijf. Uh, mm -hmm. En van water naar gas? Van water naar gas. Ja, 2005 is, hebben ze Gastec gekocht. De, alle gaskeuringen liggen ook bij, uh, ja. bij Kiva tegenwoordig. Maar nu gaan we praten over gaswinning. Wat doen jullie daar dan? Ja, nou ja, gaswinning. Wij zitten vooral als je de gasindustrie uh, bekijkt, dan heb je eigenlijk drie sectoren. Je hebt we hebben upstream, exploratie. Het ja, uit de, dat de zee, ja. Middelstream, dat ze transporteren naar de gebruikers toe in hoofdtransportleidingen. Ja. En dan heb je vervolgens uh, downstream. Dat, dat distributie Juist. in kunststofbuizen die bij u in huis komen in Nederland. Ja. Nou, dat laatste deel, daar zijn wij met name sterk in. Mm -hmm. uh, Gastek, het deel wat Kiwa in 2005 gekocht heeft, was altijd het centrale lab voor de gasdistributie in Nederland. En uh, dus die mensen die gingen over die buisleidingen die bij u binnenkomen. Ja, die middelstream dus? Als ja, middel en downstream. En ja, daar gaan we En in Israël staat nu in die fase. Men had al... Transport, hoofdtransportleidingen die vanuit... Egypte gas brachten naar Israël, ja. vooral naar de elektriciteitscentrales. En nu ze zelf gas hebben gevonden, willen ze dat graag uitbreiden... en die hoofdtransportleidingen gaan ontsluiten voor de industrie in Israël. Ja, het is een gasveld op de Middellandse Zee. Maar met name binnen de territoriale wateren van Israël? Ja, nou, Israël claimt van wel. Ja, van maar Cyprus deel. niet, hoorde ik al, hè? Uh, Maar ze proberen juist nu met Griek-Cyprus juist een verband te ja, zoeken. Ja. Dus Griekenland en Israël komen wat bij elkaar te zitten, qua vriendschap... Ja. De Turken hebben ook weer hun meningen erover. De, de, de turk cyprioten ook. Um, dus ja, bijna zoals alles in die omgeving... Uh, gaat het wel met iets wat uh, spanning gezamen, uh, gepaard. Maar het hoofddeel uh, wordt geclaimd uh, door Israël... en wordt daar uh, door de internationale gemeenschappen ook weer gesteund met Precies. die claim. Precies, vandaar die handelsmissie. Ja. Twee uur nu gaat u vertrekken. Hoe gaat u die opdracht binnenslepen? Want er zullen wel meer kapers op de kust zijn, neem ik zo aan. Ja, Israëlisch zijn van nature goede onhandelaars. Ja, zeker weten. Uh, het is niet onze eerste keer dat heen gaan. Wij zijn er al twee keer. Heen geweest en we hebben het afgelopen jaar gebruikt om uh, ook daar een uh, verkoopkanaal op te zetten voor onze activiteiten. Um, wij moeten het vooral hebben van de concessiehouders. Uh, Israël is opgedeeld in zes regio's. Dat worden de gasdistributiebedrijven in Israël. Ja, dat worden uw klanten. En dat worden onze klanten. Als het goed is. Uh, als het goed is. <laughs> en uh, we hebben al vergevorderde uh, gesprekken met een aantal van hen. Ja, die die hebben de en de Britten en de Duitsers ook. Tegenkomen. Dat hebben de Britten en de Duitsers ook, denk ik. Dat hebben de Britten en Duitsers ja. ook. Wij hebben één groot voordeel als Nederland, en dat is waar een klein land Nederland groot is kan zijn. Nee. Um, uh, in 2000 hebben wij al reeds de Israëlische overheid samen met de Israëlische partij geadviseerd over uh, welke normen en uh, standaarden hanteren voor de Israëlische gasindustrie. Nee. En uh, daaruit uh, is gekeken naar Duitse normen, Britse normen, uh, Amerikaanse normen en Nederlandse normen. En de Nederlandse normering rondom gasdistributienetwerken is door de Israëlische regering geadopteerd. Juist. En dat geeft ons een duidelijke preem. Ja, u heeft een voet tussen de deur. We dat hadden toen al een voet tussen de deur nog steeds. Hoeveel geld kan u verdienen als u deze binnen binnentrekt? Ja, euh, nou bekijken denken we altijd zo dat een land, uh, is een zelfstandig land is... als het uh, zo 2, 3 miljoen omzet per jaar uh, binnenhaalt. En wij hopen daar toch binnen een paar jaar te zijn. Mm -hmm. Het zal natuurlijk een grote vlucht nemen in het begin... Uh, maar gasexploratie, dan denk ik me toch al snel over uh, uh, meerdere fases van tien jaar. Dus dan heb je het over een aantal uh, decennia. Dus het dat zo'n heel op. systeem wordt uitgerold. Ja. Dus uh, wij hopen uh, binnen een aantal jaar op dat soort niveau te zitten... en dat een aantal decennia volhouden. Ja, dat, en dat is leuk, want dan heeft, dat, heeft, dat legt een mooie basis continuïteit onder bedrijf. Ja. Anderzijds, je praat over 100 miljard euro aan een gasveld. <lacht> dan gaat u er met een, met een pissie vandoor, hè? Ja, zijn bescheidenheid past ons op dit moment. We gaan <lacht> kijken waar het heen gaat, waar ja. de ga je dan als op dit moment. Ja, ja. Even naar het geopolitieke. Israël, een land wat in de regio toch niet heel erg bevriend bekeken wordt... en dan met een, met een, met een gasbel. Ja. Uh, uh, ook Libanon claimt een stuk ja. van die gasbel. Wil u daar wel tussen zitten? En hoe ga je als bedrijf om met die regionale verhoudingen? Dat is een hele goede vraag. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid over nagedacht... voordat we deze stap zetten. Ja. Uh, als bedrijf hebben we gezegd... wij richten ons in eerste instantie op West-Europa. En dit lag aan de grens van West-Europa. <laughs> ja, Dat klinkt makkelijk, Direct maar we waren waar, ja. wel een westens georiënteerd bedrijf. Dat ja. is voor ons heel belangrijk. Ehm... Um en wij hebben op dit moment weinig business met uh, uh, zeg maar het Arabische deel van het Midden-Oosten. Uh -huh. um, dit ligt dichterbij onze expertise. Men gaat er echt distributieleidingen leggen. Ja. En in die zin hadden wij ziet, het is wel een, een relatief stabiel Westers land. Uh, met goede relaties met Nederland. Maar wat wel een hele hoop buitengrenzen heeft. Waar vijanden zitten. Waarvan er eentje is die gewoon ook claimt dat ze dat gasveld uh, heel ja. graag willen exporteren. Ja, en we volgen natuurlijk op de voet. Um, het is niet zo dat we volgens de claim. Volledig op het gasveld ligt. Dus het, is altijd een, een, het zal een twistgebied zijn. En waar ja. precies het gas zit, dat moet nog verder ontdekt worden. Er is nu voldoende basis gecreëerd om het interessanter te kijken. om hoeveel ligt er nu echt? Uh -huh. En waar die gasvelden zich precies gaan plaatsvinden. Ja. Dat is nog iets van onderzoek. Ik weet niet of u het kan herinneren. maar toen Slochter werd gevonden. Um, dat was een fractie wat gevonden was. wat uiteindelijk uiteindelijk in bleek te zitten. Dus ja. er zal ook nog misschien wel meer volgen. Ja. Adviseert u ook over een heel, heel iets anders? Uh, want de Nederlanders uh, die hebben nooit gespaard. Hè? Een van de redenen dat we nu een crisis hebben. Ja. en de Noren niet, is dat die het. Geld wat zij uit hun slocht of uit hun olie opbrengst hadden keurig geparkeerd hebben. Ja. Nederland heeft dat lekker uitgegeven. Uh, wat doen de Israëli? Adviseert u daarover? Uh, wij, wij hebben daar uh, geen uh, concreet... We hebben wel goede contacten met de Israëlische overheid, maar die vraag is ons niet gesteld. Mm -hmm. uh, met, de Dutch disease, zoals dat heet, is een befaamde begrip uh, in, ja, ja. in de energiewereld. Dat is ook in Israël doorgedrongen. Dat is ook wel eerst. Dat betekent dat je alles uitgeeft wat je, wat, je, wat je binnenkrijgt. Dat is inderdaad ja, zo snel mogelijk uitgeven wat je ja. gevonden hebt. Ja. Uh, er is wel recent in, in de Israëls overheid te sprake gekomen van hoeveel percentage van de uh, gasbaten wil men inderdaad zeg maar, gaan claimen als overheid. Ja. Als, als belasting. En uh, en, en, en nog gaan het oriënteren hoe men dat gaat wegzetten. Hm, duidelijk. Ja. Hartelijk dank. 2 juni gaat u uh, naar Insel op handelsmissie. Klopt, ja. En dat zijn Ben Oudman van Kiwa Gas Technologies. Dank u wel. We gaan geld verdienen aan kou kleumen op het terras. En helaas komt het in Nederland vaak voor dat je lekker buiten wil zitten op een terras. Maar dat het of veel te koud is, of er staat een terrasverwarmer of een ander ding. Alles niet op gas met Oudman. oud man. Dat graag wel. Ja. Dat staat dan te stralen op je en dan wordt de voorkant lekker warm, maar de achterkant niet. Maar Jorg Rijkshoef die bedacht samen met Ralf de Bruin, de sit en heat. En Jorg Rijkshoef is hier. Uh, je bent student nog, of inmiddels student af? Ik ben student af. Oké, okay, ja. precies. Wat is de sit en heat? Dan zou ik even bij het uh, probleem beginnen. Nou, terraswarmers die, uh, die zie je overal op terrassen, bij restaurants, hotels, zelfs in stadions of bij mensen thuis. Mm -hmm. En ze warmen eigenlijk je handen en je gezicht, um, maar voor de, voor de rest eigenlijk alleen maar de buitenlucht. En daarmee verliezen ze heel veel energie. Uh, ze hebben 2000 tot uh, zelfs 12.000 watt aan het vermogen. Mm -hmm. En uh, dat is zonde. Nou, met zitten niet verwarmen gebruiken ze zoveel als ze dat zelf willen. Vanuit uh, de kussens. Directe verwarming, dus het gaat geen warmte verloren aan de buitenlucht. En dat zorgt voor 95% energiebesparing. En op jaarbasis kan dat bij een terras van vijf heaters... wel tot 7000 euro uh, aan uh, energiekosten schelen. Mm -hmm. Er zit een sensor in, hij staat dus alleen maar aan wanneer er iemand op gaat zitten. En hij is te bedienen met een knop. Dus iedereen kan zelf weten hoe warm ze het, uh, het hebben. Een verwarmd kussen. Hoe ben je op het idee gekomen? In 2009 schreef het voormalig ministerie van Vrom een prijsvraag uit... om alternatieven te ontwikkelen voor de huidige terrasverwarming. Want ze wilden het eigenlijk afschaffen, maar dat kon niet. Toen heb ik met een medestudent op mijn opleiding Indische Ontwerpen in Arnhem... dit idee bedacht, ingezonden en 10.000 euro gewonnen. Ja. En daarmee konden we het doorontwikkelen. Ja. En jullie gaan het nu zelf in de markt zitten? Ja, klopt. Hoe ja. ga je de wereld veroveren? Nou, we zijn bezig met ook nog een ander product. Dat is ook een uh, terrasverwarming, maar mm -hmm. dat is meer om de, de massa straks aan te pakken. Met de uh, lounge terrasversie waarmee we nu de markt op gaan. We zijn al bezig om try, uh, try before you buy's uit te voeren. Wij denken dat het gebruik, het, het proberen van de, van de uh, producten werkt. Dus we gaan eerst de uh, klanten het laten proberen. En daarna zijn we bezig met distributiekanalen ook interna op internationaal gebied. Kijk eens om. Ja. Shit and heat, Jorg. Dank je wel dat je ah, kan toelichten. Daar kan je geld mee verdienen. Warme billen in de winter. Dat komt het uiteindelijk om. En een rug. Tot zover deze uitzending van TROS in Bedrijf. Informatie kunt u terugvinden op onze website. www.trosinbedrijf.nl En uiteraard op td 257. Volgende week is er uiteraard op dezelfde tijd... kwart over 1 tot 2 gewoon weer een TROS in Bedrijf... hebben we in het ondernemerspanel Bert Twaalfhoven... Wat ouder, maar bijzondere, bijzondere man. En Michiel Muller, dat spreekt voor zich. En nu het nieuws van twee uur, daar hobbelen we langzaam naartoe. toe. Daarna gaan we naar de Tros Autoshow. Dan blijf ik hier zitten, samen met Carlo Brandsen... gaan we onder meer rijden met de Renault Twizy. Ja, en wat dat is, dat is eigenlijk een scooter voor in de stad. Elektrisch met eh, vier wielen. Blijf dus luisteren. Tot zo. Samen thuis, samen Tross.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 Dus internet, bellen, televisie en korting op een iPad. Allemaal met de service van Access4All. Meer weten? Ga voor dit aanbod en de voorwaarden naar Access4All.nl. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad-cadeau. Electric.nl. Tijdens het gamen in de tuin morste uw cola over uw laptop. Nee, nee, daar bent u niet voor verzekerd.